Ik destino... Al cielo, meer más fuerte si estamos los dos, twee. We zijn meer to feel a voice in my heart. I'm <laughs> van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 2 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Facebook-topman Mark Zuckerberg wil dat er meer regelgeving komt... voor tech- en internetbedrijven. De overheid zou de volledige verantwoordelijkheid... niet bij de bedrijven neer kunnen leggen... schrijft hij in een opiniestuk in de Washington Post... Zuckerberg pleit voor nieuwe wetgeving op het gebied van schadelijke informatie... verkiezingen, privacy en het delen van informatie. Slowakije krijgt voor het eerst een vrouw als president. Activiste Susanna Kaputova kreeg ongeveer 60 procent van de stemmen. Ze is antipopulistisch en pro-Europees. Een advocaat zet zich verder actief in voor het milieu... Een officiële uitslag wordt pas vanmiddag bekendgemaakt, maar haar tegenstander heeft zijn nederlaag al erkend en Kaputova gefeliciteerd. Staatssecretaris Harbers moet meer doen om erachter te komen wat er gebeurt met Vietnamese jongeren die verdwijnen uit de beschermde asielopvang. Volgens nationaal rapporteur Mensenhandel Bolhaar ontbreekt het nationaal en internationaal aan coördinatie. Er wordt rekening mee gehouden dat de Vietnamese het slachtoffer zijn van mensenhandel. En vannacht is de zomertijd weer ingegaan. De klok is een uur vooruitgezet, waardoor het s'avonds langer licht blijft. De zomertijd ging eind jaren 70 in om energie te besparen... maar al jaren is er discussie over het verzetten van de klok. En mogelijk komt er over drie jaar een einde aan het verzetten. Het Europees Parlement wil dat de lidstaten in 2021... permanent op zomer- of wintertijd overschakelen. De zomertijd eindigt weer op zondag 27 oktober. Dan gaat de klok weer een uur terug.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 Situations at the Train be good, train be good is four Black card is my business card away. It be setting the tone for me. I'll be brave, but I be like put it in the bag. Yeah. When you see the White it